Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geijtenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is weer druk op Schiphol. Opnieuw staat het rijen dik met mensen voor de deur van het vliegveld. De afgelopen dagen was het rustiger. Maar vandaag moeten reizigers weer drie uur wachten tot ze door de beveiliging kunnen. Schiphol noemt het een piekdag en zegt dat er 170.000 mensen vliegen via het vliegveld vandaag. Er zijn nog steeds terroristen aanwezig in een hotel in Somalië... waar vannacht een aanslag pla plaatsvond... Bij die aanslag zijn zeker 12 mensen omgekomen. Terroristen lieten bommen ontploffen, gingen naar binnen en begonnen te schieten. De aanslag is opgeëist door Al-Shabaab. Die terreurgroep voert vaker aanvallen uit op hotels, zegt correspondent Ellis van Gelder. Een paar jaar terug nog was er een andere grote aanval in de hoofdstad Mogadishu waar uh, het 16 doden bij vielen bij een hotel. En dit is de eerste echt grote aanslag sinds er een nieuwe regering uh, in Somalië... sinds mei aan de macht is. Uh, ja, die natuurlijk ook heeft gezegd van uh, wij moeten in oorlog met uh, Al-Shabaab. Maar ja, dit laat wel weer zien hoe sterk ze zijn. Al-Shabaab pro probeert in Somalië een islamitische staat te vestigen... En langs 175 kilometer Nederlandse wegen klinkt het vandaag zo. Woe! Woe! Woe! Woe! Woe! Duelta trekt van Den Bosch naar Utrecht. De renners zijn bijna bij de finish. En het was een bijzondere rit voor Robert Geesink. Hij fietst door zijn eigen landje in de rode leiderstrui. Ja, super tof eigenlijk. Uh, zeker toen we hier uit de bus kwamen en, uh, en naar het podium toe reden. En uh, alle mensen die je naam schreeuwen. En uh, ja, alle aanmoedigingen zijn natuurlijk fantastisch om mee te maken. En uh, uh, ja, een super, super dag er dus verder. Hopelijk kan ik er vandaag ook een beetje van, van genieten. Het is voor het eerst in zijn loopbaan dat Geesink in die leiderstrui rijdt in een grote ronde. Morgen rijdt de er nog één keer door naar. Nederland rond Breda. Het weer nog. Er zijn meer stapelwolken. Maar de zon blijft ook. Het is een graad of 23. Morgen begint zonnig. Later meer wolken. Een kans op een buik. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de N202 Amsterdam richting Eindmuiden rijdt het langzaam tussen Spaar en Wouden en de aansluiting met de A22. De vertraging is, de, is een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk op de A9. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu. Entertainment for you. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Langs het strand, de zee is mijn enige vriend. Alleen met jouw brief in mijn hand, wij hadden toch beter verdiend. Is spijt me, toe huil niet om mij. Al doet jou dit afscheid veel pijn, probeer mij ook eens te begrijpen. Al zal dat nu best moeilijk zijn Ik zal jou nooit meer vergeten De eenzaamheid, het is hier zo koud zonder jou Ik wil je terug, zeg mij hoe Vertel me, waar ben je nou? Je weet toch dat ik op jou wacht Verspeel daarom verder geen tijd Toelaat toch eens iets van je van wachten krijg jij veel meer spijt Ik zal jou nooit meer vergeten Entertainment for you. Meer dan radio. Zo, allemaal een hele goede middag. Hier is hij weer ondergetekende Fred hey, hier bij CFM Zand Radio. En dat allemaal vanaf de locatie. Hier in de Stichting Philadelphia aan de wegen in Heemstede. Ik zou zeggen, allemaal nogmaals Ja, nogmaals een hele goede middag. We gaan wat lekkere muziek draaien. En zo dadelijk gaan we natuurlijk ook nog wat, wat mensen ontvangen. En ze zei, nee, ik wil zou zeggen, blijf er lekker bij. En er zijn natuurlijk ook nog kaartjes te begrijp voor het Reuze, uh, reuzenrad. ja, op Het uh, bodhuisplein. Tussen uh, in Zandvoort. Dus, uh, ja, stuur een mailtje naar ZFM.artiesten.nl uh, En uh, Daar kun je dus gewoon op de link drukken. Ik heb nog een keer om. Het was fijn te gaan. Ze zei ik ben het zat. En zo krools als een kat. Kroop ik achter haar aan. We'll you. Slaapkamer zien. Ik ging met haar mee. En in de hoek van het café kwam ze steeds dichterbij. Ze zei zacht in mijn oor: Er is geen mens die het hoort. Ik heb een vriend, wat vind jij? Ik heb een vriend, Ik zei aan Hanne marie Het probleem zie ik niet. Ik lig liever te dik in een te grote kist dan dat ik iets mis. Het is maar hoe je het ziet Toen zij zei dankjewel En ze kuste me snel Het was tijd om te gaan Ze zei ik ben het zat En zo krols als een kat kroop ik achter haar aan Anne-Marie Slaapkamer kamer zien. ik in je bruine ogen en was helemaal van slag. Het was liefde op het eerste gezicht door jouw mooie and machine. dan een instrumentale uh, nummer van uh, weet ook alweer, Yves Birnissen in uh, <laughs> Zandvoort. En, uh, ja, ik heb zo'n vreselijke zin in jou, hier vanaf de locatie uh, van, uh, van de Stichting Philadelphia in Heemstede. En uh, ja, langzaam is aangeschoven Jens, Jens die is uh, net terug van vakantie, dus uh, ja, die zit nog helemaal in de modus. Maar zo dadelijk gaan we daar ook eventjes met het praten en ik zou zeggen, ja, blijf erbij. Er zijn nog, er zijn nog vier kaartjes te vergeven voor de, de super ja, reuzenrad op, op het Badhuisplein in Zandvoort. Dus ook daar kan je een mailtje versturen en dan gaan we wel kijken voor ja, wie eigenlijk. We gaan het verloten. Ik bij jou zijn, de zon in mijn leven ben jij, want je zit in mijn hoofd, je zit in mijn bloed, als ik je zie, voel ik me goed, je zit in mijn hart, je zit in mijn lijf, als ik bij jou ben, en ik dat je blijft. Dat je blijft. Dit is ZFM. Jij nog komen zal de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 Het mooiste wat me ooit is overkomen Ik heb Nooit gedacht, Nee, nooit verwacht Dat we samen zo wel zouden komen Zo moet zij, een sleutel van snel, eenmaal niet op alle sloten, dicht bij jou, wat voelt dat mij, een ander op mijn pad heb ik al uitgesloten, je raakt mij elke dag met zoveel mooie woorden, nooit verleden wat je tot me zei. We're it. <laughs> Mooie woorden. Wat een gezellige muziek hier al. Ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. Allemaal, allemaal naar je zin? Ja? Gelukkig. Hey, we gaan even kijken. Ja, Jens, we gaan even kijken of we de microfoons aan de gang krijgen. Even kijken, deze. Hey, Fred. Ja. ja Hi. hey. Hey. Hey. Hey. Hij doet het. Hij doet het. Ja, het was even een race tegen de klok net. Even kijken hoor, ga ik je nou weer dicht? Ik weet het niet. Hoor je me nog? Ja, ja, ja. Ja, oké, okay, ja, mooi. goed. Oké. Okay. Hey, uh, welkom. Ja, hier uh, vanaf de locatie in Heemstede. Uh, ja. Ja, dankjewel. Net, net eigenlijk van vakantie. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik zit toch uh, in mijn... Uh, ik moet nog even bijkomen. Was dat de mijne, hè? ja. <laughs> ja. <laughs> Jullie hadden koffie <laughs> hey, um, ja. Even uh, terug te gaan hoe het begon. Uh, Julia en Jens? Ja. Julia Schutte, uh, ja. ja. Uh, hoe het was? Uh, ja, hoe. hoe ja, we zijn natuurlijk al, uh, hebben het daar een keer over gehad, maar uh, voor de mensen hier, uh, natuurlijk hier op locatie, uh, ja, die, die kennen jou nog niet. Nee, nee. En nu wel. Ja. <laughs> maar uh, vertel eens eventjes, ja, hoe is het eigenlijk een beetje in zijn uh, werk gegaan? eigenlijk? Zee, dat, lijkt, ja. dat lijkt al zo lang geleden, hè, Fred, ja, ja, terwijl uh, het helemaal niet zo lang geleden is. Het was het eind het, maart, volgens mij. Ja, dat, dat, begin, begin dit jaar. Ja, ja, ja. ja klopt. Ja, uh, na twee jaar uh, corona-gitaartje gepakt en uh, nummertjes geschreven. En dat werd, uh, nou ja, goed, uh, iemand voor gezocht. Dat was Julia Schutte en uh, samen ingezongen in de studio, geproduceerd Christen door Evert Sevan King. En uh, ja, ben... ja, kijk, je hoort hem al, hè? Ja, je hoort hem al, Je ja. hoort hem al. Dat was Julia. Dat was Julia. Ja. Ja, hey, maar uh, ja, je was aan het vertellen. Ja, en uh, opgenomen, geproduceerd, uitgebracht en uh, ja, weet je, dat is hartstikke leuk, want zo is het begonnen natuurlijk. En uh, ja, alleen maar daarna gigs gespeeld en uh, andere dingen gedaan, nog meer muziek gemaakt en uh, alleen maar leuk. Ja, ja. en, en uh, je hebt ook binnenkort uh, je kaartverkoop, ja. of, of is de kaartverkoop al begonnen? Ja, is al begonnen. Er dus zijn drie shows. Ik weet alleen de eerste. 29 oktober. Er is <laughs> <rest> van de <laughs> twee ben ik vergeten. Ja, dat ik, zeg, de... ik heb echt 14 dagen offline heb ik gestaan. Ja, en doen, uh, doen, ik doen. weet echt helemaal niets. Ik ben Doet, alles kwijt. Doet het mij gewoon <laughs> toezenden zetten en, en, en dan zet, zet ik het wel. Wel op de site. zet het gewoon op de site. Ja. Ja. Dus dat is uh, dat wordt leuk. Ja. En uh, ja, je hebt natuurlijk niet stilgezeten, want uh, nee. uh, vanuit uh, de bar in Frankrijk, geloof ik, was je? <laughs> Café? <laughs> ja, inderdaad. Ja, ja, de, ja tweede uh, single inderdaad uh, gelanceerd en uh, ook superleuk, uh, titel, het is te laat. Ja, en, uh, maar goed, het is nu ook wel leuk om gewoon weer te spelen, weet je, het is voor ja, mij uh, allemaal uh, nieuw. En um, je merkt gewoon dat mensen moet je gaan uh, leren kennen. En uh, een stukje gunfactor natuurlijk ook, ook heel erg belangrijk. Ja. Maar dat, uh, ja, dat gaat leuk. Dus uh, hier en daar doe ik gewoon uh, wat en uh, speel ik wat. En uh, ja, toen kwam ik bij uh, een organisatie die gaf aan van, joh, weet je Jens, doe gewoon je eigen show. Ja. Ik zei van nou, is goed. Ja, <laughs> dus. nou ja, maar dat, ja. het wordt wel klein en kleinschalig. Dus er komt de pianist en, uh, of toetsenist en uh, nog gitaristen bij. En dan ik kom een gitaartje. Dus wel gewoon, gewoon klein intiem. Dus echt gewoon zo'n zo huiskamergevoel. Ja, nou ja, ja. Nou ja het is een keertje leuk in de studio misschien. Ja, toch? Ja, zeker. Ja, ja. Ik bedoel, ja het, het kan hier ook, maar. Hij ja, ja. nou, gitaar liggen een in de achterbak hoor. Dus, ja, ja, ja. <laughs> uh, je kan uh, misschien nog een riedeltje uh, ping of zo. Ja, nou ja. ja? ben wel doof aan één hoor. Dus, uh, is, ja, ja. Ik, ik weet het, de weg, uh, de bergen. Uh, nee, ik heb vandaag heel de drogist uh, leeggekocht, maar uh, nou, even kijken wat het werkt. Ik ken het dus. Uh, ik had er ook last van uh, een week geleden dus. Uh. Is niet fijn. Hey, we gaan hem even draaien. Ja, goed. Waar het mee begonnen uh, Ja. Waar het mee begon Leuk, eigenlijk. ja. ja. Jens en Julia. En uh, nou ja, zeg jij de titel maar. Hoe het was. Ik heb gisteren mijn tas gepakt. Nu loop ik in een vreemde stad. Want als ik jou zie. Want als ik jou zie. Vluchten lijkt me even zodat ik je niet weer opzoek, want als ik jou zie, als ik jou zie, komen de twijfels weer zoals elke keer en beginnen we weer van voor. Ik kies nu voor mezelf, maar dat zegt verder. Ik ook kijk, ik zie je voor me wat ik. Ik ook ben get... Was het dan? Ja, ja, goed, warm, <laughs> het zonnetje. Ja, We zitten hier lekker in de zon, hier ja, in de ja. en, uh, ja, in de, de Stichting Philadelphia, waar we hier op uh, locatie uitzenden, zeg maar. En uh, ja, zitten we allemaal lekker uh, gezellig uh, te happen en te snappen, hierdoor. En uh, ja, gezellige boel, toch? Krijgt honger van als ik het zo zie. Dus ik, uh, misschien uh, ik ook, ik, ik ook. Ja, ze een potje. Kreeg, Hey, uh, het volgende nummer wat ik uh, van jou heb staan hierdoor is uh, Het Is Te Laat. Ja. Ja, wat, wat, uh, wat kun je daarover kwijt? Ja, het is ook weer gewoon een, uh, een emotiesong, weet je, echt een break-up song. En uh, ja, toen ik het schreef op mijn gitaar was het allemaal heel triest en noem maar op. Dus ik kwam in de studio en zei de producer van nou weet je wat, we moeten er gewoon een beat onder zetten. Een beetje poppy maken en uh, ja, dat, uh, uiteindelijk is dat wel gelukt volgens mij. Dus dat, uh, ja. ja. Hey, um, ga jij eigenlijk een album uitbrengen? Ja, ik zou wel willen. Want je, je, je bent er goed op weg, zeg maar. Uh, uh, je hebt aardig wat singles uh, uh, gemaakt. Ja. Dus ja. Ja. Is, uh, <laughs> ik uh, eigenlijk, eigenlijk zit je al op een helft ja, uh, van een ja. uh, cd, zeg maar. Ja, nou de nummers die ik nu heb geschreven, daar kan ik echt een cd mee vullen. Alleen het is... ja, ik. ik ik weet het nog niet. Ik vind het zo, ik vind het zo moeilijk. Ik, het is wel, ik vind het leuk om de studio in te gaan en om mijn muziek op te nemen. En vooral met de producer en alle muzikanten te werken. Want dat is echt een ontzettend leuke ervaring. Ze zijn allemaal ja, leuke, ja. leuke jongens en zo. Dus ik wil eigenlijk zoveel mogelijk uitbrengen. Maar ik denk dat ik het gewoon single voor single doe. Dat kan toch ook, of niet? Ja, ja? Dat, dat, dat, dat kan ook. Tegenwoordig <laughs> ja. ja, ben je helemaal vrij ja. daarin natuurlijk. Ja. Maar um, ja. Nou ja, De, de, de optredens uh, staan gepland. Uh, dat is momenteel het eerste? Of zit er nog wat uh, aan te komen uh, voor dat je. Nee, ik, uh, ik ga wel wat ik nu aan het doen ben. Uh, wat ik vorige keer aangaf. Ik ben natuurlijk eigenlijk. Ik, ik kan geen noot lezen. Weet je, ik, heb het gewoon, ik, ik hoor het ja, gewoon. Ja. en dus ik ga de, de optredens die ik ga geven, daar hebben de muzikanten gevraagd van, nou weet je, ga alles op papier zetten. Nou ja, dan gaat het bij mij al helemaal fout. Dus ik ben echt nu alles aan het papier zetten, alles aan het uitschrijven. Want het is natuurlijk veel makkelijker om dat te repeteren en dat het allemaal wat sneller gaat. Dus dat kost enorm veel tijd om uh, 14, 15 nummers op papier te zetten voor mij. Uh, maar dat gaat wel lukken. En dan, uh, dus daar ben ik eerst mee bezig. En dan de show 29 oktober. En tussendoor hoop ik dat ik nog een keer de studio in kan om uh, nieuwe muziek op te nemen. Oh, Oké, okay. ja. nou dan gaan we. Naar het is uh, te laat. Nou, het, nou, het is te laat, ja, ja. leuk. Nou, te niet, maar... Het te al niet. Het ritme van ZFM. Z ochtends vroeg tot s'avonds laat het is niet meer zo toen. Nu je niet meer met me praat, weet ik niet wat ik moet doen. Alles wat vanzelf ging, stroef. ik geef het toe. En zelfs al blijft het stil, wederzijds rood gevoel. Maar af en toe, ineens een zoen. Maar het is te laat. Na alle dromen die we hadden kun je gaan. Nu de toekomst die we wilden niet bestaan.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 dat af en toe Even terug naar toen Maar het is te laat Naar alle dromen die we hadden kun je gaan Nu de toekomst die we wilden niet bestaat En nu alles wat we hoopten Toch anders is gelopen Het is te laat Ik zal je gaan missen nu je er niet meer bent. Geef het een plekje totdat alles wendt. Het is te laat. Alle dromen die we hadden kun je gaan. Het is te laat. Het is te laat.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 van altijd zal blijven. Het is te laat. 106.9. Dit is ZFM. En dat allemaal vanaf de locatie Neemsteden. En aan tafel hebben we Marco Ostra, Toch? Jazeker. Ja, ja. En Jens natuurlijk. Ik ben er ook nog steeds. Nou, we zijn, nou, we zijn ja. lekker gezellig hier. Lekker buiten in het zonnetje. Tussen de eten, mensen. <lacht> Eet smakelijk allemaal. Eet Smakelijk allemaal, Eet smakelijk. <lacht> inderdaad. <lacht> Hey, um, ja, de, de, de single die je uh, uh, nu hebt uitgebracht eigenlijk, ja. uh, ik, ik, ik heb hem eventjes niet bij de hand, maar... Um. Het laatste wat we net hebben gedraaid, bedoel je? Ja, ja je had er nog eentje niet. Oh ja, ja, ja, ja, ja, zo. Ja, ja, ja momenteel <laughs> gaat, uh, kan, ik, kan ik daar nu even niet bij, want uh, <laughs> ja, uh, waren wat technische probleempjes. Dus die kan ik nu niet draaien, maar die houden we er goed. Wat kunnen we nog meer van jou verwachten? De komende tijd. In dit jaar in ieder geval. Um, nou, gewoon nieuwe muziek, maar ook vooral veel spelen. Ik, ik, dat vind ik gewoon het leukst, Om, uh, om voor mensen te staan. Uh, of dat het nou echt alleen is met mijn gitaar. Of, of met een aantal. Uh, en gewoon uh, alles wat ik heb geschreven, dat gewoon te vertellen. Want dat ja. is het, hè? De optredens, uh, is dat met een band? Of? Soms wel en soms niet. Okay. Het, uh, het, het, het voordeel is dat ik uh, uh, een aantal sessiemuzikanten als vrienden heb. Uh, dus dat die, ja, die zijn allemaal zo getalenteerd en uh, weet je, je, je fluit wat en ze spelen het na, dus dat is allemaal heel erg mooi. Maar ja, het nadeel is dat ze allemaal ongelooflijk druk zijn. <laughs> dus je moet ze echt maanden van tevoren plannen ja. en dan moet je nog geluk hebben dat ze, dat ze je niet vergeten. Dus, dat is, uh, dus ja, weet je, je, je bent alleen artiest, dus heel vaak sta ik ook gewoon ergens alleen met mijn gitaar. Ja. En als ik het van tevoren ruim kan plannen, dan, uh, dan sta ik met een band. Ja, wat, dus als er uh, nog gitaristen zijn, dan... Uh, <laughs> die zich uh, ja, geroepen voelt. <laughs> ja. Hey, maar um, de, de optredens die gepland zijn, ja. daar, daar speel je wel met? met ja, de band, met z'n drieën. Met drieën. Ja. Want dat is uh, ja, eigenlijk mijn vraag. En uh, ik denk, ja, misschien wel leuk een keer in de studio ook... Uh, met de band compleet, ja, uh, een dingetje spelen ja. daar al en uh, daar dan lekker een compleet uur aan uh, te besteden. het tof, een, ja. ja tof. Kom ook langs de 29 zou ik zeggen, ja, oktober. Dat, uh, dus kan. ik ga zeker, ik ga zeker even <laughs> kijken of het uh, in, uh, in de agenda past, want ik heb ook een uh, druk schema. Maar ik ga zeker kijken, want ik, ik was al aan, uh, aan het uh, plannen eigenlijk. Ja. Van, als ik van terug ben van vakantie, dan ga ik even kijken of, ja, uh, of dat in mijn agenda past. Ja, en dan. Uh, en, en waar is dat eigenlijk ook? In? Spijkenisse. En, uh, waar is het Nee, ja, weet ik niet. Je hebt Spijkenisse centrum. Ja, ja, toch? Ja. ja. Het is het is, Spank maar city. het is echt, het is echt heel leuk, want het is. Uh, ik woon zelf in Halfsluis, natuurlijk. Spijkenisse ligt ernaast. Uh, ja, dat uh, wij noemen dat. Uh, en uh, de zuid eilanden. <laughs> ja, precies. En <laughs> de Bremer en dat soort dingen. Ja. Maar je hebben dus een molen. Ja. En uh, en dat is een hele leuke locatie en het is in de molen. Oh. Oké. Okay, ja. Nou, ja ja, ik weet het allemaal omdat ik er zelf vandaan uit ja. Rotterdam kom. Dus ja, ja precies, yeah. <laughs> hey, maar, um, ja. Hé, maar Ja, ik ga gewoon nog lekker een nummer draaien. En dan komen we zo nog eventjes bij je terug. Helemaal goed. Als hij wil hoor. Nee, hij wil niet. Hij wil wel. Ja, Daar komt dat. <laughs> Even terug naar de jaren tachtig. Met Eruption en One Way Ticket.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 Het kwam met bladjes aan de bomen. Kleine vogel, ga maar zweven.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 naar zar keek hij me aan vanaf het raam En zag begon hij toen voor mij te fluiten. Kleine vogel ga maar steven. Vlies zo ver. Zo, dat was hier dan, Arie Paschier en ja kleine vogel gaan maar zweven. Hé, hey, en ja, we hebben natuurlijk ook uh, Marco Oostra. Oostra. Ja, ook okay. <laughs> hey uh, Marco, welkom ook. Ja, hey, dankjewel. Hey, jij hebt ook een, een leuke single uitgebracht. Ja, dat klopt. De Barman. De Barman. De Barman, ja, ja. hoe kom je erop? Nou, ik heb het liedje echt uh, vijf jaar geleden of zo geschreven. En uh, nou ja, het is een beetje blijven sudderen. En, uh, toen ging ik op een gegeven moment live spelen bij de Crazy Piano's in uh, Scheveningen. En toen, uh, toen merkte ik dat het publiek best wel leuker op reageerde, zeg maar. En toen is het eigenlijk de, de rest van het liedje een beetje ontstaan door interactie met het publiek. Terwijl hun het liedje eigenlijk niet kennen. Maar uh, ja, toen hebben we met het liedje ons opgegeven voor het uh, uh, programma op SBS uh, I Want Your Song. En uh, toen werden wij geselecteerd in de aflevering met Gerard Joling. En daar heb ik het liedje mogen zingen. Nee, <laughs> ja, <oehoe. laughs> ja, en uh, ja, goed, Geer, dat heeft het niet gekozen. En uh, daar, ben ik, ja, daar ben ik eigenlijk niet heel erg uh, ontevreden over. Want ik wil dat eigenlijk zelf ook heel graag uitbrengen. Dus uh, nou, ja, hij staat op Spotify en, uh, en alle streaming. Uh, ja, alle streamingsdiensten. Yeah. Uh, is er nog uh, social media waar, uh, waar mensen jou kunnen volgen? Facebook, uh, Instagram? Ja, uh, ja Instagram. Is, uh, ja, um, op Spotify kun je gewoon Marco Barman intoetsen, dan kom je erop. Maar op uh, Instagram heet ik gewoon Marco Oostra. Oké, okay, ja. Dan, maar ik neem aan dat ze op, uh, op, op YouTube Marco Oostra indrukken dat hij ja. dan ook tevoorschijn komt. Ja, dat ik. klopt. Ja. <laughs> okay. ja. Hey, maar, um, ja, Dit is jouw eerste single, hè? Officiële ja. eerste single. Ja. Uh, ja, hoe zie jij de toekomst voor je? Uh, ga je? Ga je nog meer doen? Uh, ga je uh, proberen uh, een slaatje uit te slaan en ervan te leven? Of? Ja, nou, ja ik, ik, ik treed al uh, best wel veel op. Uh, vier, vijf dagen in de week. Uh, onder uh, Crazy Piano's en uh, De jongens van je weet wel, dat uh, zitten in Breda. En, ja, ja, ja. en uh, ja, daar doe ik gewoon mijn eigen liedjes en uh, hopelijk ook wat, uh, wat boekingen voor... Uh, ja, mij als artiest. Ja, ja, ja. ja, ja, ja je, je valt onder artiest toch? Ja, bedoel, en ja je, je kan ook zeggen zanger. Eh, ja, ja, precies. Wat je wil. Ik wil wel het liefst zo veel mogelijk wel live blijven, zeg maar. Dus ja, niet ja, echt ja, ja. als band bandzanger, maar wel uh, met uh, sowieso een live uh, element erin. En uh, ja, gewoon live blijven spelen. En wel een paar, ik wil, ben wel bezig met een album. Dat wil ik wel graag. En, uh, Enig idee wanneer die uitkomt? Nee, nog niet. Nog niet. Nee, nog niet. Er is nog niet uh, een periode dat je zegt van nou we willen hem in, de, in het voorjaar uitbrengen. Of, of. Nou, het is zo, ik, uh, ik ben verhuisd van, uh, van Groningen naar Scheveningen weer terug. Den Haag? Den Haag. En, uh, en mijn piano die staat nog steeds ergens in de lood. <laughs> dus ah, officieel terug. kom je ook uit Den Haag? Of? Nee, ik, kom nou. uit, officieel, ik ben in Assen geboren, smilde opgegroeid. Uh, ah, Oké. Okay. Ja. En, en hoe kom je dan zo verzeld in, in Den Haag? Ja, ze? piano's. <laughs> Oké, okay, dus uh, toch besloten om daar naartoe te verhuizen. Ja. Om, uh, ja. om daar eigenlijk het, het vak uh, voor te zetten. Ja, ja zeker. Okay. Hey, en, uh, nou ja, je wilde er dus uh, van gaan leven. Uh, binnenkort dus, uh, tenminste binnenkort, uh, ga je beginnen met de, het begin van het album, zeg maar. Ja. Uh, ja, wanneer de uh, nou uitkomt ja, dat blijven we in ieder geval uh, nog eventjes volgen. Ja. Um, Instagram ben je gewoon te vinden onder eigen naam. Ja, klopt. En Facebook, uh, zit daar nog een, uh, een label aan gekoppeld? Nou, ik ben onlangs mijn eigen label maar gestart, want ik moest het uitbrengen en dan ja. moet je via Sena allerlei dingen regelen enzo. Ja, <laughs> dus ik, uh, verplicht. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar ja, dat, uh, ja dat heb, ik heb gewoon uit, uit eigen beheer uitgebracht, zeg maar. Ah, okay. hey, um, nou ja, kondig hem zelf maar aan. Ja, nou ja, ik moet erbij vertellen, het is wel. Uh, ik heb het niet alleen geschreven samen met een vriend van mij, Arno Schade van Doorn. Ja. En uh, daar waren wij ook samen te zien in het programma. En het uh, liedje heet De Barman. Ik heb de hele week gewerkt, mijn centen weer verdiend. Elke dag weer lopen sloegen en mijn vrienden niet gezien. Lekker nieuwe te duren, maar het is nu eindelijk daar. Het weekend is begonnen, dus mijn ben een en de bar. Vroeg is nog niet dicht En het einde van de avond